4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Schaatser Bob de Jong heeft zijn wereldtitel op de 10 kilometer geprolongeerd. Hij was in Heerenveen bijna vier seconden sneller dan Jorrit Bergsma. De Amerikaan Jonathan Cook werd derde. Het was voor Bob de Jong zijn vijfde wereldtitel op de 10 kilometer.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 De moeder van de man die in Toulouse en Montauban zeven mensen doodschoot... is gisteravond zonder aanklachten vrijgelaten. Haar zoon blijft wel vastzitten. Hij en zijn vriendin zijn naar Parijs overgebracht... om door de Franse veiligheidsdienst te worden ondervraagd. In zijn auto zijn explosieven gevonden. Er wordt onderzocht of hij betrokken is bij de moorden... die zijn broer Mohammed heeft gepleegd. Het weer volop zon met bijna zomerse temperaturen. Vanavond koelt het snel af. Vannacht wordt het bewolkt. Morgen overdag opnieuw zonnig. 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10, is van de Koentunnel één tunnelbuis afgesloten door een ongeluk. Het verkeer wordt in beide richtingen via de andere tunnelbuis geleid. Richting Zaanstad staat inmiddels 6 kilometer en richting Den Haag-Amersfoort 2 kilometer. Je kunt ook het beste omrijden via de Ring Oost. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door werkzaamheden tussen Zevenhuizen en het Gouw Aquaduct 3 kilometer. En ook op de A27 Breda-Utrecht wordt gewerkt. Daardoor staat het tussen knopen de lunetten en knopen de weer 2 kilometer.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 SCARGLASS vervangt. <treeks> <treeks> <hums> <treeks> Goedemiddag, u bent weer terug in het Tiel Stadion. waar het publiek nog deels op de banken zit. Natuurlijk na die fantastische apotheose op de 10 kilometer. Bob de Jong, wereldkampioen. Hij staat inmiddels de collega's van de televisie te woord. En Jorrit Bergsma de Vries wordt tweede in zijn eigen Tijalf, dat kun je wel zeggen. Steven Dalenbout staat ook ergens op het middenterrein en die staat met een hele succesvolle coach aan de baan. Jillet Anema zweet nog op de voorhoofd, de coach inderdaad van, van de bandploeg. Ja, Goud en Zilver, jij kan thuiskomen. Ja, dat is wel waar. Maar uh, het is altijd als je een ploeg hebt, dan uh, kijk je uh, eerst naar de teleurstellingen. Bij uh, ja, Bob de Vries had ik zo graag ook het podium gegund en uh, zie dan toch dat ze het duel aangaan. En hij is vandaag is hij uh, dus echt de mindere. En dan uh, gaat hij er toch even een paar ronden over de grens rijden en dan, ja, dan kachel je in elkaar. Ja. Maar goed, ja, als je niet even wil vooral over het goud en het zilver hebben, want dat waren twee prachtige races. Ja, dit zijn uh, echt hele goede ritten geweest, zeg maar. Hoge luchtdruk hier en uh, ja, je weet het gewoon, man tegen man. Maar Bob de Jong uh, in de laatste rit, zoveel ervaring, dat is wel een sluitmoordenaar, hoor. Dus, deze rijdt het fantastisch, heel goed opgebouwde rit en uh, dan rijdt hij naar huis af. Ja. Nou, hij wist natuurlijk de tijd van Bergsma en ook de opbouw van de race van Bergsma, die aan het einde langzamer rondes ging rijden. Maar toch dacht ik in het middelste deel van de rit van uh, Bob de Jong, toch wel een beetje van nou, ik weet het niet hoor. Nou, je zult hij dan aan Bob moeten vragen. Maar ik denk gewoon dat hij, uh, ja, hij, hij vertrouwt veilig op mij. En zolang dat ik maar één vingertje erboven geef. En hij, hij, ik koos hem op 12.55. En hij weet dat Jorre 12.57 heeft gereden. Dus als ik er één boven zit, dan, dan zit hij nog wel in een veilige marge, zeg maar. He, dus uh, dat, dat, en hij kan ontzettend nog versnellen tegen het end. En hij weet ook wel dat ik dat wel in de gaten houd. En dan, uh, ja, op een gegeven moment laat hij het en dan gaat hij. Bob de Jong hij rijdt al jaren, jaren, tientallen jaren zou ik bijna zeggen. In 1997 reed hij al WK afstanden en nu vindt hij gewoon weer goud. Uh, wat, wat zegt dit over de sportman Bob de Jong volgens jou? Nou, Hij is de beste 10 km rijder ooit. Uh, Olympisch goud en nu vijf titels en uh, Johnny heeft er vier, Dus hij is de beste 10 kilometerrijder rijder ooit. En daar werk jij mee? Ja, hij is een heer. Uh, ja, Als we dan naar Jorrit Bersma kijken, is hij iemand die dat ook zou kunnen worden? Jorrit had vandaag eh, zeg maar wel een 12.50 in de benen. En dat kun je zien, alleen eh, de routine en de rust. Op een gegeven moment tijdens de rit, dan eh, gaat het niet makkelijk. En dan wil hij dat bare naar zich toe trekken, zeg maar. En dat, dat moet niet. Je moet gewoon, het ging niet lekker. Dan moet je de rondetijd om blijven rijden. En als je daarin op die snelheid toch weet te ontspannen, want dat gebeurt echt wel. Dat moet bij je komen. En dan... Dan kun je alsnog wel versnellen, maar hij wil hij, hij zelf zo gratis. Hij begint zelf te versnellen en hij wacht het moment niet af. Was, was um, Jorrit Bergsma sneller geweest? Had het anders gelopen als hij tegen Bob de Jong had gereden? Nou, dat soort dingen, dat, dan hadden de, de tijden sneller geweest. Beide tijden hadden dan sneller geweest, denk ik. Of weer hetzelfde wat in de eerste rit gebeurt dat één van tweeën kapot gaat, zeg maar. Maar dat was er harder gereden, ja. Je jij trekt nu de champagnefles open? Nou, ik denk wel dat we vanavond wel een vieren, ja. Ja, het, uh, ik heb al gevraagd, maar het is het feest? Dat weet je niet. Nee, ik weet het nog niet. Nee, was ik nog niet mee bezig. Maar ik denk vanavond in Heerenveen dat er wel ergens feest is en ik ben er. Jillet Adema, dankjewel. Dat je graag gedaan. Presteert. Altijd mooi een winnende coach te horen na afloop van zo'n WK. Twee medailles dus voor Jillet Adema, voor zijn pupille Bob de Jong-Goud... en uh, Jorrit Bergsma-Zilver. Uh, we gaan het sportforum gaan we doen hier vanuit uh, t -Half. Het is een beetje ja, uitgekleed sportforum. Normaal zitten er iets meer mensen, Tom Boot. Jij bent uh, de ervaren kracht hier in ons midden. Uh, maar met twee man, en zeker met twee van dit soort uh, prominente coaches... dan uh, kun je toch wel zeggen dat het een echt serieus sportforum is? Nou ja, uh, FOP telt voor drie... Dus dus er zit eigenlijk vier mannen aan de tafel. Hè? Kijk, dat bedoelen we. Foppe de Haan is ook aangeschoven. Uh, ja, we kennen hem natuurlijk allemaal als uh, de voormalige trainer van uh, Heerenveen. Zo Foppe, ik zag jou uh, zojuist terwijl hier de speaker weer begint met een interview met uh, Renate, Groenewold. Die, Renate Groenewold. Hopelijk dat het dadelijk wat stiller wordt. Uh, ik zag jou heel uh, behoorlijk in gesprek met Riemer van der Velde net. Ja, ja. Maar als we naar het schaatsen gaan, gaan we altijd, uh, bijna altijd met z'n tweeën. En hebben jullie het dan over schaatsen? Of hebben jullie het dan over Heerenveen, over voetbal? Ja, oh, beide. Ja, maar bij Riemer is er gewoon een groot schaatsliefhebber. Dus die houdt uh, echte tijden uh, minutieus bij. weet het precies. Uh, geeft van tevoren ook een voorspelling. Heeft gezegd dat de jong zou winnen. En Kijk. ook ongeveer. in. Nou, uh, Stuart, Stuart Veenster was er ook bij. En die had de juiste tijd. Dus dat was waar. Maar dat zal jullie... Friese hart toch wel een beetje pijn doen, dat Jorrit Bergsma het dan net niet redt. Oh, dat maakt me niks uit. is nee. als het maar goede sport is. En dus dit is was een goede sport? Dat goede sport. Poppe, wij vragen altijd aan uh, de gasten om hun moment van de week. Heb jij nog een moment van deze week? Ja, dat was op uh, woensdagavond, de gemiste penalty van Bas Dost. Oei. Oh, Want dat had de wedstrijd kunnen doen, ja, Kant? Uh, ja. ja, dan had, had Heerenveen een kans gehad, denk ik. Ja, we, gaan, ja, we gaan er straks verder over praten, over die bekerwedstrijd, Heerenveen-PSV. Uh, uh, een nederlaag dus, uh, PSV verder, PSV naar de finale. Ja. Uh, Tom Boot, wat was jouw moment van de week? Mijn moment was gisteren was een persconferentie. TNT, taken en Teun komen we weer terug uh, in het Nederlands hockey-elftal. En een persconferentie van de coach Paul van Ars. een persconferentie, ik heb nog nooit zo'n nietzeggende persconferentie gehoord. Ik vind die coach helemaal niks. Maar ik ben wel blij dat TNT terug zijn. Ik wou je bijna vragen, waar ligt dat aan dat zo'n persconferentie niks is, maar je gaf het antwoord wel. Dat... Jij ja, bent geen fan van de coach. Van nee, Hoekers. ik ben geen fan. Kijk, uh, waar ik niet goed tegen kan, is dat die zwalkt uh, van de ene van de ene kant naar de andere kant... En met die eigenlijk definitief eruit. Maar hij zegt dan weer, we hebben een deur op een kier. dus hij heeft altijd gelijk. Maar hij heeft ook gezegd, als we billenkoek... Ja, billenkoek. Ik moest even in het woordenboek kijken wat het was. Als we billenkoek in Zuid-Afrika of in... Uh, in uh, waar we Australië kregen. He, dan... Daar kun je mij afrekenen. Ja, nee, dan, nee, dan neem ik TNT en tier weer terug. Nou, nou, dat hebben ze niet gehad. Nee, nee, hij vond het een fantastische trip. En toch komt hij terug. Ik vraag me af of dit een... Uh... Uh, vooropgezet was, of het zwalk het is, of vooropgezet. Maar zelfs als het vooropgezet is, is het heel slecht coachen, want zo kan je niet met mensen omgaan. Aan de andere kant, Fopper uh, de Haanje zou het ook kunnen zien als een uh, voortschrijdend inzicht. Hè? Een coach die op een gegeven moment terugkomt op zijn eigen beslissingen, van Paul van Astie zegt, zegt, nou, ik neem de nooier en takenmaat toch weer mee in de aanloop naar de Spelen. Ja, zo kan je het ook uitleggen. De, de, maar ik, denk dat Tom, uh, ik vind dat Tom meer gelijk heeft, als je in dit soort dingen over gelijk praat, dan, uh, dan jij op dit moment... Want ik, ah, kijk, die, die TNT die hadden natuurlijk een staat van dienst van hier tot Gunder. Die hadden misschien toen wel even een slechte periode. Maar goed, als je goed met ze in gesprek gaat... dan kom je er misschien ook wel achter waar het al ligt. En, uh, het, het, het, het was zo uh, absoluut en bijna uh, uh, nou ja, zonder terug. Ja, dat, ik vind dat ook naar de jongens toe en ook naar het team toe... Niet, uh, niet, niet eigenlijk is het niet top. We gaan weer even naar de rand van de baan, want de heren staan inmiddels op het podium. Sebastian Timmerman, wat zie je allemaal? Ik zie Bob de Jong, die de hand schudt en de bloemen krijgt overhandigd voor deze ja, mooie prestatie op de 10 kilometer die hij ons heeft laten zien vanmiddag. En diezelfde, zijn ploegenoot, Jorrit Beresma, schudt nu ook de hand dus trouwens van de scheidsrechter van Erik Osmoenset uit Noorwegen. Dat is de man die de bloemen uitdeelt. En die gaat op weg naar een volgend bosje bloemen en die gaat dan naar een Amerikaan, Jonathan Cook... Die... Die derde is geworden op deze 10 kilometer. En ook het applaus krijgt dat hij verdient. En toch ook bezig is aan een goed toernooi. Want hij werd eerder ook al derde op de 5 kilometer. Amerikanen dankzij nog een derde plaats van Davis nu ook drie bronzen medailles behaald. En we gaan voor de derde keer luisteren naar het Wilhelmus. Want naast Stefan Groothuis en Sven Kramer op de 1000 en de 5000 meter. hebben we dus nu bij de 10 kilometer weer een wereldkampioen. De vlag hier omhoog werd geze strakke blik van Bob De Jong. Heel even gingen de oogjes even dicht. Zag je de onderlip heel even trillen? Hij is het gewend om naar het wilhelms te luisteren, maar ik denk niet dat uh, dat winnen hem wendt. Hij is weer wereldkampioen voor op de 10 kilometer persmaat tweede, Jonathan Cook derde. We krijgen nog een afstand, maar als we ook een wereldtitel behalen op de 5 kilometer bij de vrouwen, zouden we dat zeer verbazen, want dat is nog nooit gebeurd. Ik zie hier al uh, mannen hoofdschuddend aan tafel zitten. Ook foppen de Haan die schudt zijn hoofd want dat zit er niet in. Hè? Nee, wordt hem niet. Nee, dat gaat nee. hem zeker niet worden. Zeg uh, Bob De Jong op dat podium. Geweldige sportman. Ja, als je 35 bent en het eind van het seizoen en dan dit nog kunt brengen, dat vind ik wel geweldig, echt geweldig hoor. En uh, bijvoorbeeld dat uh, Jorrit heeft ook een fantastisch seizoen. Ah, uh, hij, uh, hij is uiteindelijk de winnaar, hè? mooi. Hij is de winnaar. Hij heeft een record, uh, het record overgenomen van Gianni Romme. Vijf wereldtitels al op de 10 kilometer ton. Dat nou, ja, is bijna ongelooflijk. Ja, niet alleen zijn aantal wereldtitels. Want hij rijdt al 12, 15 jaar mee. En steeds aan de top natuurlijk. Dat is fantastisch. Ik hoorde net Jannie Romme. Hij zat net achter Janny Romme. Dat was de pech. Nee, geen pech. Want ook in die tijd won hij titels natuurlijk. En met de uh, periode Sven Kramer ook. Nee, dat is fantastisch. En wij, Foppen en ik, komen allebei uit een teamsport... En wat die jongens presteren en voor hun sport over hebben, individuele sporten, dat geldt ook voor atleten en dergelijke, daar kunnen de teamsporters nogal een puntje aan zuigen. Ben jij het daarmee eens, Foppen? Uh, voor duizend procent. Ja. ja, ik denk, kijk, zij worden afgerekend. Uh, dus uh, je ziet de tijd, je ziet hoe, hoe het gaat. En op het moment dat ze niet presteren uh, na verwachting, dan worden ze afgerekend. Want dan hebben ze, zijn, zij zijn de schuld. En een, en een voetballer of een basketballer, of een, die, die, kan altijd, of die wijst ook altijd naar de ander. En, uh, en ik denk dat die uh, ook nog veel te weinig... Dat heb ik al heel vaak geroepen trouwens. Veel te weinig in zichzelf investeren. Als dus dat zouden we doen. Dan zouden we een grote stap voorwaarts kunnen maken. Geloof ik absoluut. Zie je dat met name ook in het voetbal gebeuren? Ja, nou ja, ik vind dat uh, uh, AZ met gert wel een beetje de uitzondering is. Hè. gert ken ik natuurlijk... Van Havert het God. En uh, die heeft wel uh, uh, idee hoe hij het wil doen. Heeft een idee over trainen. Heeft een idee over individualisering. Nou ja, en, en, en haalt dus eigenlijk uh, uh, alles uit de kast. Met toch een, uh, niet eens zo'n geweldige ploeg vind ik. Nee? Dus uh, uh, uh, daar kunnen anderen nog wel uh, uh, uh, een puntje aan zuigen. Dat is de invloed van de coach, van de ja. trainer. Ik kijk dan hier uh, naar dat middenterrein. En zie dan die man staan die altijd die pet op heeft. Hier dat aan die Friese coach. Dat is toch ook een heel aparte, ton. Ja, nou ja, kijk, maar wij kunnen het ons niet voorstellen als teamcoaches. Dit is gewoon individueel wat Foppe zegt. Je wordt afgerekend. Uh, Fop had het net over het verschuilgedrag. Nou, je bent pas een goede coach, in het teamgebeuren heb ik al lang gezien. Als je dat herkent en meteen op ingaat, de meeste... Want het is heel lastig te herkennen. Nou, uh, Anama... Ja, daar heb ik alleen maar de grootste bewondering voor. Speciaal, omdat hij uit een andere tak komt. Ton, ik onderbreek je niet graag uit respect. Maar we gaan wel naar het middenterrein. Bob de Jong, de wereldkampioen bij Steven Dalebout. Met een hele grote bos bloemen in zijn handen en de medaille en nog een drinkbus. Bob de Jong, we lopen terug naar de plekken waar jij uh, jouw sporttas hebt staan. Um, ja, je hebt vaak op het podium gestaan. Uh, ook vaak het Nederlands Volkslied gehoord. intussen nog de felicitaties van Gerard Kemkers. Uh, maar hoe bijzonder was, was deze voor jou? Ja, nee, dit is uh, heel bijzonder. Als je, uh, ja, wat is het, 13 jaar terug uh, word je hier voor het eerst wereldkampioen uh, in een uh, uitverkocht uh, huis. En, uh, ja, vandaag weer uh, uitverkocht in, uh, in eigen huis. Eigenlijk. En, uh, fantastisch om dan uh, nog een keer die uh, wereldtitel binnen te pakken en uh, laten zien dat het 10 kilometer voor jou is. Ja. Ja, wat ze we zeggen wel eens, nou, sporters zijn tijdens hun carrière niet echt met die statistieken bezig. Maar deze statistiek gaat zeker niet aan jou voorbij. Nee, nee, nee. Deze, deze stond in mijn geheugen gegrift dat ik in 1999 voor het eerst wereldkampioen werd bij de senioren. Ja, als er dan twee keer een week afstander geweest is en twee keer staat jouw naam bovenaan het lijstje, dan, uh, dat speelde dat al, uh, al twee jaar met me mee. Zeg, um, Jordi Bergsma rijdt voor jou. Uh, jij ziet natuurlijk ook zijn eindtijd. Dat, uh, dat gaat ook niet aan jou voorbij. Hoe ga je daarmee om? Wat dacht jij ah, Wat dacht nee. hij toen zei ook de opbouw van zijn race zag? Ja, toen hij uh, de 30,5 en 30 laag begon te rijden... Dan had ik hem wel zoiets van, nou, op, dit, uh, dit wil wel heel heftig. Als hij dit uh, vol kan houden en opgefokt door het publiek... dan houdt hij het misschien net wel vol. Dan wordt het een hele zware dobber. En uh, ja, dan, dan, dan zit je te kijken en dan zien we de laatste twee, drie ronden... Zien inderdaad naar de 31 gaan. En dan weet je van, nou, kijk, er zit speling. Ja, dan heb ik op, ja, op gegeven momentje nog een keer gecontroleerd... dat ik gewoon uh, 31-0... Uh, moest rijden in het begin, wat ik dan uh, aan het eind wat kon terugwinnen. En dan kom je in, uh, in een goede marge uit. En uh, ja, dat heb ik meteen kunnen oppakken. Maar weet je, dan heb je dan zoveel vertrouwen in jezelf en in je lichaam dat jij niet zal knakken? Ja, ja ik, uh, ik wist gewoon dat ik heel goed ben en uh, dat ik dit aankon. En uh, deze tijd die, uh, die Jorrit op de borden zette, uh, daar schrok ik niet van. Wel toen hij uh, 30 laag ging rijden. En als hij dat naar huis toe rijdt, dan rijdt hij uh, 12,50. En uh, dat had vandaag wel erg hard geweest. En deze tijd die ik nu rijd, uh, ja, dat was ook wel het uh, maximale wat er even in zat. Je, je rijdt voor de BAM-ploeg. Um, wat betekent het voor jou dat, dat de nummers 1 en 2 van BAM zijn? Of gaat het voor jou, jou er vooral om dat jij bovenaan staat? Nou, het gaat er voor mij om dat ik zelf bovenaan sta. Dat, uh, ik ken dat, dat Jorrit 2 wordt. Er uh, ja, moet iemand 2 worden. <laughs> dan, maar, dan maar Jorrit, wou je zeggen? Ja, dan maar Jorrit of, of Bob de Vries. En, uh, ja, wat, wat Bob uh, vandaag doet, weet ik niet. Dat, dus, dat was om... niet altijd best. Ja, ik ben gewoon bezig met mezelf en uh, ik heb ze vandaag uh, alleen met de lunch even gesproken. We hebben wel uh, gezamenlijk geluncht, maar voor de rest hebben we uh, onze programma's uh, waren totaal afwijkend. En dan ben ik gewoon met mezelf bezig. Um, ja goed, de cijfers uh, zeggen nu uh, dat jij de meeste hebt, de meeste titels. Hoe zou je jezelf als 10 kilometer rijder omschrijven in de nede Nederlandse schaatsgeschiedenis? Nou, wees, wees niet bescheiden. Nou ja, de specialist natuurlijk. En ik ben gewoon de specialist en dat ben ik al jaren.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 Nou, dat, uh, dat mogen anderen bepalen. Maar goed, uh, cijfers liggen li niet hè? Cijfers liggen niet, maar vanaf 1996 rijden we pas individuele afstanden. Dus het, uh, de geschiedenis begint pas in 1996. Ja, en wanneer, begint, wanneer eindigt jouw schaatsgeschiedenis? Want ja, het gaat maar door, je bent 35 nu, je wordt alleen maar beter. Ja, ik, uh, ik heb geen idee. Uh, we gaan gewoon uh, nu in ieder geval doorbouwen naar de Olympische Spelen weer. En, uh, ja, na, na de Olympische spelen stoppen, het, uh, geen idee. Jij bent, ja. nog niet, jij bent nog absoluut niet verzadigd? Ik ben nog zeker niet verzadigd. En, en, en na Salkbleek speelde het mee, naar Turijn speelde het mee... en naar Venkoeve speelde het niet mee dat ik zou stoppen. Dus hoe ouder je wordt, hoe gekker je bent. Gefeliciteerd. Dank je wel. Mooi zo, een wereldkampioen die heel zelfverzekerd zegt... ik ben de beste en zo hoort het ook Bob de Jong. Uh, ik kijk naar het middenterrein, ik zie wat geharren waar. Er staan mannen in witte jassen op het ijs. Sebastian, het zal toch niet zo zijn... Dat de man op de Zamboni in zijn laatste weekend, zijn laatste werkweekend, ja. dat het misgaat. Hè? Nou, ik heb wel het idee dat er foutjes gemaakt uh, bij het dweilen. Want we hadden al lang moeten kijken naar Nicole Garrido en naar Brittany Schussler. Maar ik zie nu inderdaad ook allemaal mensen op de tribunes weer uh, opstaan. Oh ja, en uh, recht voor mijn neus daar gaat zeg maar het beweegbare gedeelte van de boarding gaat nu ook weer open. En dan komen de uh, dwelmachines weer terug op het ijs. Er is iets mis gegaan met het weilen, blijkbaar. Uh, dat was bij de kruising. Want net voordat uh, Garrido en Schussler, de twee Canadese dames, moesten gaan starten... was het uh, de, Italia of de, ja, de Italiaan uh, Mauricio Marchetto in dienst van de Russen... die daar met zijn vingers over het ijs een beetje zat te voelen... En blijkbaar iets wat geconstateerd wat niet helemaal goed was. En nu komen dus de dwelmachines terug op het ijs. En komt er een, een extra dwelplauze. Dat is natuurlijk... Bijzonder vervelend voor de dames die uh, moesten gaan rijden. Ik denk dat Steven Dalenbout, die uh, lekker met de zender rondloopt op het middenterrein... wel wat meer weet over wat er nou precies is misgegaan bij, uh, bij die twijfel. Ja, nou, er, er was blijkbaar gisteren al hetzelfde pro probleem. Uh, die twijfelmachines, uh, die messen die over het ijs gaan, die laten ergens dat ijs los. En daar laten ze een klein spoortje achter. Uh, dat is tenminste zojuist gebeurd. Dat zou eigenlijk niet moeten. En uh, ja, dat spoortje bevriest dan. En dan heb je een, uh, een, uh, een regeltje op de baan. En dat moet je niet hebben. En dat kun je maar op één manier... Uh, uh, voorkomen of weer weghalen. Dat is door opnieuw met die machines over het ijs te gaan. Uh, die machines rijden nu het ijs inderdaad weer op. Dus uh, het programma zal vertraagd worden. Uh, Gerard Kemkers vindt dat geen probleem. Want hij staat hier een, uh, een bal te trappen. Een voetbal. <lacht> een bal hoog te houden, dat doet hij best goed. Maar dan moet ik zeggen dat het wel zo'n strandbal is. En dat kan natuurlijk iedereen. Ja, Gerard Kemkers uh, die straks Jorien Voorhuis uh, gaat coachen... De Nederlandse die in actie komt in de derde rit. De rit daarvoor krijgen we de eerste Nederlandse, Diana Valkenburg. En in de rit na de dwel, de vijfde rit, de ingecalculeerde dwel. Anouk van der Weijden als derde en laatste Nederlandse op de vijf kilometer bij de vrouwen. Maar uh, iedereen moet de warming-up met denk ik wel een minuut of twintig gaan verlengen. Want de baan gaat opnieuw worden verzorgd. En dat is uh, knap vervelend voor de rijders die uh, klaar stonden om te gaan beginnen aan die vijf kilometers. Inmiddels ook aangeschoven, Pauline van Deutekom. Hey. Dag Paulien, de wereldkampioene van Berlijn. Allround praten we dan uh, over. Hoe is dat voor een rijdster als je gewoon weet van ja, ik moet nu starten, maar het kan niet? Nou, het is uh, eigenlijk als, als schaatser moet je er ook niet zo druk om maken, want er kan van alles gebeuren. En in principe, natuurlijk uh, is het vervelend, maar je legt het naast je neer en uh, nou, je, je weet ongeveer wanneer ze weer beginnen. Dwelt, hè, dat, nou ja. Rond de 20 minuten of zoiets. Dus je gaat weer van het ijs af. Uh, je neemt even de tijd. En uh, ja, eventueel nog een beetje opwarmen. En dan stap je weer het ijs op. En dan heb je je focus weer Vond het misschien ook anders voor een sprintster dan voor een uh, lange afstandsrijdster? De vijf kilometer is toch anders dan wanneer je moet vlammen op een 500 meter. Want dan moet je exploderen echt. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel inderdaad met een sprintafstand. Dan moet je wel extra... Nou ja, eigenlijk moet je bij alle afstanden wel scherp staan. Maar ja. het, het vraagt wel extra ja. concentratie. Misschien uh, ook met valse start en dat soort dingen. Is het gewoon... Ja, een vijf kilometer is gewoon anders. Um, maar ik denk, ja, in principe moet je gewoon als sporter... Het kan gebeuren en zulke dingen gebeuren, kunnen gebeuren en daar moet je gewoon niet te druk om maken. Nee, oké. Okay. We praten trouwens inmiddels ook met een ex-sportster. Ja, dat Heel, klopt. Ja, dat is toch een gek <laughs> gevoel uh, in je burgerkloffie hier uh, zitten. <laughs> ja, dat, uh, dat heb ik niet zo vaak gedaan, nog nee? <laughs> hoe voelt dat? Vertel eens. Um, nou, het voelt eigenlijk gewoon goed. Het is, uh, op een gegeven moment is het besluit gewoon genomen en dan... Uh, ja, dan ben je gewoon schaatser af. En ik moet zeggen, ik heb dit weekend veel gekeken. En ook echt, uh, uh, voorgaande jaren heb ik ook af en toe wel gekeken. Alleen dan, dan zit je er toch een beetje hè, dan en wil je er zelf staan. En uh, ja, ik kan nu wel genieten ook van de, van de wedstrijden. En ja, het zijn gewoon zulke mooie, mooie wedstrijden geweest al dit weekend. Dus uh, ja, het voelt goed eigenlijk. Waar heb jij het meest van genoten de afgelopen dagen? Nou, vooral de duizendmeter gisteren. Uh, ja, Stefan en, en Kjeld natuurlijk, die, uh, die tegen elkaar rijden. En dan zo'n mooie race neerzetten. En dat uh, ja, het zijn natuurlijk ook twee ploeggenoten voor mij. Dus dan heeft dat wel iets extra's. En uh, ja, het is gewoon mooi om ze, om ze te zien vlammen op, uh, op het juiste moment. En net, waar was je net toen Bob de Jong uh, de wereldtitel pakt op de 10 kilometer? Nou, om heel eerlijk te zijn heb ik vandaag een beetje geklust bij mijn broer in huis. Dus, ik, dus je uh, komt net aan? <laughs> ik kom net aan. Ik heb vandaag niet alles gekeken. Nee. Nou ja, dat is het heerlijke als je echt gestopt bent met ja. uh, topsport. Dan hoef je er ook niet bij te zijn. Uh, wij gaan sowieso, sowieso deze hele 5 kilometer met jou doorpraten uh, tussen de ritten door. Uh, we gaan het zo meteen allemaal zien. En we praten natuurlijk over andere onderwerpen. En schroom niet, praat gewoon mee. Maakt niet uit waar het over gaat. Voetbal, hockey. Uh, we hadden we hadden het net over die rol van die coach. Hè? Ja. Uh, wat daar waren we blijven steken bij Jill het Anema. Wat maakt die man nou zo bijzonder, Tom? Nou, dat, ik denk dat Foppen dat beter weet, want hij is heel goed bevriend met Foppen. Dat is overdreven, maar ik ken hem wel een beetje. Hij is ongelooflijk gedreven. Hij uh, gaat ermee op bed en gaat ermee van bed. Daarnaast is hij fysiotherapeut in het uh, ziekenhuis hier in Herenveen. Uh, man met uh, gouden handjes zeggen ze dan, hè? Ja, ja maar schaatsen is een, is een leven. Oh, en hij en hij hij wat uh, hij die... Hij heeft verstand voor schaatsen. Hij heeft ook verstand voor trainen. En daar is hij wel wat apart in. Dus volgens mij uh, heeft hij ook wel eens... Uh, ook wel eens andere wegen dan, uh, dan de anderen doen. Nou ja, en als je dan uh, succes hebt... dan wil iedereen daar ook aan meedoen. Hè? Dat, uh, dat is vaak zo. En hij, en hij kan... Uh, ja, hij zegt wat hij vindt. Hè? Dus hij, het, het, uh, je, uh, hij heeft geen verborgen agenda. Hij klapt erop. Hè? En dat is eigenlijk wel, wel heel aardig en heel duidelijk. Hè? Dus je weet altijd met Jildert... waar je aan toe bent. Nou, en dat, dat vind ik geen uh, slechte eigenschap. Nee, maar... Dat voor een coach natuurlijk een fantastische eigenschap. Dat onderscheidt dan net de goede coach van de uh, minder goede coach. En ik denk dat hij ook heeft... Hij heeft een doel, hij ja. heeft iets voor zich. En daar wijkt hij niet meer van af. Nee, hij is heel, heel, heel helder. En uh, dat spreekt me heel erg aan. Hij heeft dus met de omgeving verder niks meer te maken. Dan. Het is ja. wel grappig dat jij dat zegt, Ton en, en Foppen. Jullie zijn ook alle twee toch wel exponenten van dat soort coaches. Coaches met een eigen mening. Coaches die ook wel durven te vernieuwen op het moment dat het nodig is. Ja, volgens mij is dat je vak... Want als je, en zeker in sport, op het moment dat je denkt dat je er bent, heb je het verloren. Dus je moet altijd verder en altijd ontdekken van wat er ergens anders gebeurt. Op de hoogte blijven, lezen, kijken, met mensen praten. En als je dat niet doet en je denkt van ik weet het allemaal wel, ja, dan kan je het schudden. En ja. zelfs op momenten dat iedereen zegt, je bent hartstikke gek, dat moet je niet doen, want dat komt helemaal niet goed zo. Ja, nou... <laughs> dat is wel wat. Maar je moet, je moet wel een eigen weg hebben. Maar, maar het moet, moet niet een domme weg zijn. Hè? Dus het moet, je moet verstand voor zaken hebben. Dus je moet zorgen dat je op de hoogte bent. Je moet kijken in andere sporten wat die doen, hoe ze doen. Wat je daarvan kunt leren, wat je kunt meenemen. Nou, en, en, en gemiddeld genomen vind ik dat met name in voetballen... dat we nog wel eens wat ouderwets zijn. Hè? Dus dat we dat veel, naar mijn idee veel te weinig doen. En dat, je, uh, uh, dat de innovatie die erin zou moeten zitten... dat die er ook veel, nog te weinig is. Ik ben oh, ja. het met uh, Fop eens dat je natuurlijk hele grote kennis en die kennis moet ontwikkelen. Dat deed ik bijvoorbeeld in mijn sabbaticaliers. Ja. Dat heeft me geen winter. Jij interesse. ging er eens in de zoveel jaar, ja. ging er gewoon een jaartje tussenuit. Dus uit ja. En dan ging je in de leer bij anderen? Dat nou, in de, de leer. Hoorde. Het is eigenlijk niet in de leer gaan. Het is kijken en plotsing zie je iets en daar ga je over nadenken. Dus je krijgt uh, al meer kennis. Hè, maar coachen en ook in het bedrijfsleven een topfunctie... Lijkt mij niet zo moeilijk. Je moet een doel hebben, je moet weten wat je wil, maar, en dat is het lastigste, je moet het doen. He, dus wat je bedacht hebt, moet je doen. En de meeste mensen houden dan te veel rekening met hun omgeving. Je vroeg het net al. He, en daar denk je over na wat er gezegd wordt uit de omgeving, maar je gaat je eigen weg. Paulien, ben je er als sporter ook mee bezig? Ook met kijken naar zo'n coach van is dit een vernieuwende coach of is dit een coach die mij gewoon lekker rustig mijn ding laat doen? Nee, ze bent er zeker wel mee bezig. En uh, ja, dat is ook voor mij de reden geweest waarom ik bijvoorbeeld twee jaar geleden ook gekozen heb om een, uh, om een andere route in te slaan. Uh, ja, ook vernieuwing en een andere kijk op, op, de, op het trainen. En dat, uh, ja, dat is wel heel, uh, heel verfrissend en ook wel heel leerzaam. Ja. Want we hadden het net over, over type coaches. Je hebt hele behoudende coaches. Je hebt wel uh, coaches die iets durven. Ja. Uh, wat voor coaches heb jij in de loop van de jaren meegemaakt? Als je ze gewoon kunt karakteriseren? Um, ja, je hebt natuurlijk wel hele. Ja, dat is wel grappig, want je hebt inderdaad wel verschillende coaches. Maar je komt ze ook tegen op een verschillende tijd in jouw eigen carrière. En um, mijn eerste coach op het moment dat ik voor Topford had gekozen, was een, een coach die echt van uh, hard, hard training hield en van. Uh, um, maar ook wel een, een bepaald idee gaf van wat topsport was. En uh, op zich is dat natuurlijk niet verkeerd. Uh, alleen moet je ook wel denk, oog houden voor sporters en, en hun ontwikkeling als sporter. Want het is, uh, sporters zijn, kunnen zich op een gegeven moment ook wel een beetje ja, uh, afhankelijk opstellen. En het is denk ik wel belangrijk dat je daar ook voor blijft houden. Uh, een sporter moet ook uh, zijn gedachten erbij houden. En moet ook weten wat hij doet... Uh, uh, en ja, weten wat goed voor hem is uiteindelijk en wat niet. En, uh, ja, dat, dat leer je gaandeweg je carrière. En, uh, ja, en ook van, van elke trainer die je krijgt leer je dat ook weer. Want Daarna ben ik bijvoorbeeld naar uh, Wim den Elsen overgestapt. En, um, nou ja, ik kon dus al heel hard trainen en had wel veel discipline. En wat ik daar geleerd heb is eigenlijk wel wat meer doseren en ook technisch uh, schaatsen. Dus krijg je hele andere aspecten erbij die op dat moment belangrijk zijn. Of eigenlijk sowieso is de techniek natuurlijk voor het schaatsen essentieel. Maar um, ja, dat heb ik bij hem echt geleerd. En ja, vervolgens uh, naar Gerard Kempkers. En die, uh, uh, ja, die heeft mij ook, ook, ook nog meer verder ontwikkeld en tot meer eh, meer sprint gekregen, meer snelheid gekregen, uh, een, ja, een completere topsporten, denk ik. Uh, ja, en vervolgens uh, naar Jak zeg maar. En uh, ja, daar, daar heb je ook een hele andere kijk. En uh, ja, daar zie je weer in. Want uiteindelijk ben ik bij, uh, bij Gerard. Zeg maar. Toch een beetje te gedreven geweest. En, uh, en ja hebben we dat niet helemaal uh, gezien. Maar dan leer je ook weer wat, uh, je weer wat andere ideeën en een andere visie. Waardoor je toch wel meer weer bij jezelf komt en ziet: van oh ja, ik, ja, ik moet wel opletten wat ik doe. En uh, luister naar jezelf. Ja. We gaan er zo over verder praten. We gaan eerst even naar het uh, nieuws van half vijf. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Turkse provincie Bitlis hebben militairen 15 Koerdische vrouwelijke strijders gedood. Bitlis is de thuisbasis van de Koerdische beweging PKK. De 15 maakte deel uit van een speciale vrouweneenheid. Turkije begon gisteren een groot offensief tegen PKK-milities bij de grens met Irak. PvdA-leider Samson is niet van plan om met VVD en CDA aan tafel te gaan zitten als de PvV afhaakt bij de onderhandelingen over miljardenbezuinigingen. VVD-prominent Remkes wil dat de minderheidscoalitie van VVD en CDA desnoods in zee gaat met de PvdA als het katshuisoverleg met de PvV tot niets leidt. PvdA wil dat er nieuwe verkiezingen komen als Rutte geen steun vindt.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 Ja, het is heerlijk weer. Op een top Lente is, op de, is het op de meeste plaatsen in het land. Maar alleen op de Wadden en een smalle kuststrook In het noorden wordt het zonnige weerbeeld verstoord door dikke bewolking. En het is daar dan ook een stuk, flink stuk frisser dan in de rest van Nederland, namelijk zo'n 6 graden daar, tegen 19 in Eindhoven bijvoorbeeld. En die bewolking die daar heerst, die schuift vannacht wat meer naar het zuiden toe en het wordt ook wat nevelig vannacht met lokaal mistbanken. Er staat een zwakke noordelijke wind en het koelt af naar een graad of 3. En morgen kan het op sommige plaatsen lang duren voordat die mist is opgelost. Maar dan wordt het opnieuw zonnig weer met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt een graad of 10 op de Wadden en 17 in het zuiden. En de dagen erna verandert er maar weinig aan het weerbeeld. Het blijft rustig met veel zon en hoge temperaturen, zeker voor de tijd van het jaar. ANWB verkeersinformatie met een file op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting Zaanstad. Er staat tussen Geusveld en de Koenten al 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstoken daar weer open. NOS, op 1, NOS Radio. Twee over half vijf, het die half stadion wacht op de start van de vijf kilometer bij de vrouw. Het ijs is inmiddels wel geprepareerd, dus kunnen ze waarschijnlijk zo meteen gaan beginnen. Wij gaan verder praten met het Forum. Tom Boot, Foppe de Haan en Paulien van Deutenkom. Over coaches gesproken. Paulien, wat jij net zegt. Heb je coaches nodig voor verschillende fases in je carrière? Heb je bijvoorbeeld een opbouwcoach nodig? En wordt het daarna overgenomen door een andere coach, Tom? Nou, ik denk dat gewoon verandering van spijs uh, doet eten en ik. Ik denk ook niet dat je een opbouwcoach en een andere coachen... een coach moet dat allemaal beheersen. En die moet dan zien hoe, uh, hoe de pupil is. Het kan. Kijk, mijn ervaring is dat je in het begin met een nieuwe groep redelijk autoritair bent. En later, als je mensen gaat vertrouwen en dergelijke, dat het veel democratischer. En eigenlijk het eindstadium is, dat die spelers het gewoon vertellen. Maar dan moet je wel erg volwassen zijn. Ik vind van Pauline vond ik wel leuk. Ik vond die niet moet coach worden, denk ik hoor, want die praat zo verstandig. Maar ik, uh, ik wil je het vragen. We hadden het over coaches en Ori. En toen jij stopte, toen zei ik: Ik ben er klaar mee, tegen Jack Ori. En die zei meteen ja. En toen vroeg ik me af: Is dat omdat hij duidelijk is, of omdat ik ook klaar met jou was? <tie> Nee, ja, het is, we hebben zeg maar... Um, ik heb, er is ook een voortrek natuurlijk geweest. En ik heb met Jack... Uh, kijk, die, dat vertrouwen ook wel dat je dat ook bespreekbaar maakt. En, uh, dus ik heb wel eens uh, al in het seizoen bij hem op de kamer gezeten. En ook mijn twijfel een keer uitgesproken. Nou, daar hebben we het over gehad. Daar hebben, zijn we weer bezig aan de slag gegaan. En uh, op een gegeven moment voelt het weer goed. Dus, um, uh, maar je, ja, je weet wel, allebei voel je ook wel... Weet je dat, dat er iets aan... Dat het, ...mogelijk zou zijn dat er momenten kunnen komen dat het klaar is, zeg maar. En, uh, dus dat was meer een van, ik denk dat het klaar is. Ja, ik denk het ook. Je hebt, het is klaar. Gewoon, duidelijk. gewoon duidelijkheid. Gewoon nee. en, duidelijkheid. En Jack is daarin ook wel iemand... Uh, nou, die, is, ...die is echt heel, heel duidelijk in, in wat hij wat denkt, dat zegt hij. En ja, ik zelf vind het wel fijn, want je weet inderdaad wat je aan iemand hebt. En uh, je kan het er niet mee eens zijn of je kan het er wel mee eens zijn. Maar ja, je weet wat hè, het is gewoon duidelijk. En, uh, nou, dat, dat vind ik altijd wel plezierig werken. Koppen de Haan is het ook heel prettig dat een speler, dat in jouw geval dan, hè, een voetballer, dat zelf op een gegeven moment onderkent. Van jongens, het gaat allemaal niet meer zo geweldig en we zetten er maar een punt achter. Want er zijn voetballers die ook tot, tot de lengte van dagen willen doorgaan. Ja, dat is zo. En dat is, dat is ook wel een heel moeilijk moment. Hè? Dus de... Te herkennen en te erkennen dat, je, dat het eigenlijk over is en dat het niet meer wil, nou ja, ik moet zeggen, uh, sommige jongens die doen dat fantastisch, die hebben het in de gaten, die hebben ook al uh, wat anders. Hè? Dus die hebben zich gericht op, uh, op, uh, op uh, coachen of we hebben alle train trainingscursus gedaan, hebben we het anders gedaan. Dat zijn meestal de gevallen of, of de, de, de spelers die. Het, uh, ja, als het moment daar is, is het vanzelfsprekend, is het afscheid goed, is het... maar degene die dat, uh, die dat niet mm -hmm. hebben en die. die en... En dan op een gegeven moment is er een moment en dan denk je, Wat moet ik nou? Wat is het, hè? En, dan, en, dan, en dan is het ook bijna altijd zo dat jij de schuld krijgt. Want ben jij degene die de, die de boodschap brengt? Hè? Want jij hebt andere belangen. Je hebt zijn belang natuurlijk ook te behartigen. Maar het gaat ook om het teambelang, om het belang van de club. En jij wil, en de club en het team moet ook vooruit, moet beter worden, moet ontwikkelen. En als er dan iemand is die dat remt, ja, dan moet je een besluit nemen. Nou, en daar moet je, naar mijn idee, heel eerlijker zijn. Want nou, dat kost bijna aan de andere kant altijd wel wat extra moeite en geeft ook wel eens wat gedoe, maar als je ze dan later tegenkomt, dan zijn ze altijd wel dankbaar of blij, oh, dat is niet het goede woord, maar dat je correct en uh, streef bent geweest. Is het in het voetbal trouwens dubbel zo moeilijk, omdat het geld natuurlijk ook altijd wel een rol speelt. Ik bedoel, met schaatsen wordt ook geld verdiend, maar laten we zeggen, de niveaus liggen toch wat anders dan, uh, dan in het ja, voetbal. Maar goed, als je het niet goed hebt afgebouwd, hè, wat ik net vertelde, dan, dan krijg je dat. En... Uh, uh, maar dat is niet alleen. Het is ook uh, het in de pictje staan, belangstelling, uh, uh, maar dat, ga je, dat, dat, dat ga je ook missen. En ook het ritme wat je hebt. Hè? Je hebt een soort ritme van, uh, dat is je dagritme. En dat gaat vandaag nog met Hans Vonker over, hè? de vroegere keeper van nou, bij Die golft bijna elke dag. En dat doet hij in het ritme van het voetballen. Omdat daar voel ik me lekker bij. Nou ja, dat, dat is ook prima. Hè? Ik denk dat uh, voorbeeld. He Kijk, een van de belangrijkste dingen om mensen te leren is dat ze zelf kritiek uh, krijgen. He, en de spelers die, uh, die moeten stoppen en die het moeten vertellen... dat ze moeten stoppen, hebben geen zelfkritiek. En we hadden het net over teamspelers en individuele sporters. Individuele sporters hebben dat veel meer. Ook. Zijn die veel meer met hun eigen ja. lijf, met hun ja, eigen Ja, maar VSB. ook zelfkritiek. Maar dat wordt ze ook wel even aangegeven natuurlijk. Een teamsporter in het algemeen heeft weinig zelfkritiek. En een van de belangrijkste dingen die een coach hem moet leren... is zelfkritisch te zijn. Jij zei het net even heel gemakkelijk tegen Paulien. Jij zou coach moeten worden. Uh, ja. wat, wat, wat moet een sporter hebben om uiteindelijk coach te worden? Nou, wat zij als heel duidelijk zag... en voor een sport die net get, uh, gestopt is... was de fase waarin je zit. Nee? Maar ook een verstandig op. Ik dacht eigenlijk... Ze 31, ben je? Hè? Ja. Ze is nu 31. Piepjong nog, hè? Ja. En toen, en toen was ik nog een, uh, een puber, zal ik dan maar zeggen. Nee? Dus ik zat er echt... Uh, Echt uh, met voldoening naar te luisteren. Ja. Zeg, uh, laten we gewoon even bij het schaatsen blijven. De toekomst uh, van het schaatsen. Uh, de 10 kilometer, we hebben het er net over gehad met Johnny Romme. Die zegt, dat ja, die 10 kilometer moet erin blijven. Ron Mulder, uh, de grote zakelijke man van het schaatsen, zegt... nou, daar wil ik nog wel eens een boom over opzetten. Wat vinden jullie eigenlijk? Pauline, bijvoorbeeld. Blijven. blijven. Ja, ik vind het gewoon... Uh, ik vind het echt een ontzettend mooie afstand. En... Uh, er wordt zeker ook wel uh, strijd geleverd. En natuurlijk, het is iets anders dan een, dan een 500 meter. En, en het duurt lang, maar het is gewoon een hele... Ja, het is gewoon een andere... Er komen andere dingen bij kijken. En ja, ik zelf vind het gewoon heel mooi. En uh, ja, ook de vijf kilometer. Als je nu kijkt uh, uh, wat, wat wel misschien moet gebeuren. En wat ook wel gebeurt al, is dat er wel veel meer specialisatie komt. En ik denk dat wij als Nederlanders zouden kunnen kijken hoe kunnen wij die stap maken naar Sablikova, Want als je kijkt of Sablikova en een wekker, want er zit nog wel een tijd, tijdverschil in. En uh, ja, dat, dat is wel interessant om te maken voor de komende jaren. Ja, want wij doen niet meer mee. Hè. Dat is heel erg jammer. Maar je ziet wel nog in de toekomst uh, weer, weer, weer nieuw... Uh, nou, uh, ik, ik zit aan Pien Koelstra te denken. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ja. Pien die heeft natuurlijk dit jaar uh, volgens mij het 7-0-3... of op het NK werd ze Nederlands kampioen als... Uh, nou ja, junioren en ja, dat is ontzettend sterk en het is dan belangrijk. Ja, ik denk dat haar kracht vooral op die lange afstanden ligt. En om uh, voor haar, zeg maar, om, om, als ze daarop wil gaan richten, om ook die trainingen te doen die daar goed voor zijn. Even de wijze heren hier aan tafel. Uh, wat vinden jullie trouwens van zo'n 10 kilometer? Nou. Hebben jullie er net met plezier naar gekeken? Ik heb er met plezier naar gekeken, maar waarom? Het is een traditie hier in Nederland. Ja. Maar in de tweede plaats, de Nederlanders spelen ook een hoofdrol natuurlijk. Hè? En op het moment dat ze geen hoofdrol meer spelen, zou ik er geen belangstelling meer voor hebben. Die tien kilometer start de discussie. Uh, want je moet altijd kijken, is het publiek nog geïnteresseerd? Nou, alleen het Nederlandse publiek zit vol. Maar we hebben ook gezien uh, in die World Cup wedstrijden dat er tien man zitten. Toen Nota Sven Kramer en iedereen Wust wereldkampioen werden. Het was rustig gek voor En men moet met schaatsen heel erg oppassen, lijkt me. dat het IOC niet afknapt. Want als het IOC afknapt, is het afgelopen natuurlijk. Sebas, jij zit mee te luisteren daar aan de finish. Sebastian Timmerman. Je kijkt nu inmiddels trouwens ook naar de 5 kilometer bij de ja, vrouwen. Werd geschaatst. Maar ja, moet je middels. die dingen niet een beetje uit elkaar halen? De discussie over de 10 kilometer aan zich. en de discussie bijvoorbeeld over het allround schaatsen? Nou ja, die 10 kilometer is natuurlijk wel een belangrijk deel van. Van het maar dat zou je anders mensen... kunnen doen, hè? Ja, er zijn ook mensen die zeggen, uh, je moet de 10 kilometer uit het allround schrappen en daar de 3 kilometer bij de mannen voor in de plaats zetten. Dan wordt uh, de top breder en dan wordt het aantal kanshebbers uh, wordt groter. Ik denk dat uh, die 10 kilometer wel thuis hoort in het allrounden. Dat is nu helemaal van oudsher zo, maar ik weet niet of we uh, na Sochi bij de Olympische Spelen die daarna komen... De 10 kilometer nog terug gaan zien als Olympisch onderdeel. Zou mij niet verbazen als de 10 kilometer na Sochi uh, vervangen gaat worden door bijvoorbeeld een onderdeel als de Massastart. Waar al mee geëxperimenteerd is dit seizoen. En dat wel aanslaat bij de internationale rijders. Bijvoorbeeld Jonathan Cook die won er een. Alexis Contin, de Fransman, die won het eindklassement in de wereldbeker. We hebben daar uh, mooie wedstrijden gezien. In Ereveen, in Berlijn, in Astana. Waar die uh, Massastart is verreden. Dus misschien uh, dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Dat, uh, na de Olympische Spelen van Sochi die 10 kilometer Olympisch niet meer wordt verreden. Maar dat daar dus die massastart voor in de plaats gaat komen. Nou ja, dat zou mij dus niet verbazen. Maar dan... Sebastian, jij zegt de massastart in de plaats komen. Het kan ook gewoon zijn dat het geschrapt wordt en niks in de plaats komt. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk die massastart die slaat wel aan. Dat ziet het IOC ook. Dat ziet de ISU, de Internationale Schaatsunie ook. Dus daardoor denk ik eerder aan, uh, aan een vervangen uh, zeg maar, van de 10 kilometer door die massastart dan de 10 kilometer afschaffen en daar uh, niets voor in de plaats uh, brengen. brengen. Bas geldt diezelfde discussie ook voor de 5 kilometer bij de vrouwen? Nou minder heb ik het idee want uh, uh, kijk bij de vrouwen is die top veel breder op die 5 kilometer. Nederland heeft dan uh, de laatste jaren geen medailles meer gewonnen maar je hebt wel Sablikova en je hebt Beckett die komt straks in actie. Je hebt uh, Perstijn natuurlijk. Goedel Perstijn die weer terug is Hozumi zit al een paar jaar weer aan te komen maar maakt de stap naar de top net niet uh, Klaassen wordt de laatste jaren weer beter. Dus daar zijn Links en rechts wel wat meer landen die daar beter op uit de voeten kunnen op die 5 kilometer dan op de 10 kilometer. Dus ik heb het idee dat die discussie over die 5 kilometer minder wordt gevoerd. Overigens is de eerste rit inmiddels begonnen aan de laatste ronde tussen Schussler en Guido. Dus daar kunnen we dadelijk de eerste tijden van gaan meenemen. De rit gaat gewonnen worden trouwens door Brittany Schussler. Die komt nu het rechte eind opgereden. Maar die tijd dat is geen toptijd waarmee ze hier de 5 kilometer gaat beëindigen. Want het zit ruim boven die 7.03 die Pinko. Bijvoorbeeld dit seizoen al reed hier in Heerenveen. 724-79 is de eerste tijd die op de klokken komt. En Nicole Corrido uit Canada ook was tegenstander van Schussler 731-26. Corrido rijdt ook bij Pieter Muller in de ploeg. Maar die is er niet beter op geworden binnen die ploeg. Maar goed. Um, ja, nee. Dus de eerste rit. Vijf kilometer zitten erop. En wij gaan ons opmaken dadelijk. Uh, voor de tweede rit. Met Diana Valkenburg. De eerste Nederlandse in de baan. En ze gaat het zo opnemen tegen Evgenia Dimitrieva. Ja, Paulien van Deutenkom. Dan wordt het interessant. Uh, twee, uh, in ieder geval de Nederlandse in de baan. Uh, daarna krijgen we nog Jorien Voorhuis. En dan als laatste Nederlandse. Net na de dweil Anouk van der Weijden. Wat verwacht jij van ze? Um, nou ja, ze hebben De laatste World Cup hebben ze wel, uh, wel goed gereden. En uh, ja, gaat het zeker ook, ook beter. Uh, ja, wat ik verwacht... Nou, ze kunnen wel uh, mooie dingen laten zien. Ik verwacht, het wordt wel heel moeilijk om het podium te halen. Dat, dat is gewoon, als je kijkt, uh, Sablikova, Beckert, uh, Pechstein. Die hebben de laatste World Cups eigenlijk steeds op het podium gestaan. Maar er kan altijd een verrassing komen. Wie is trouwens voor jou de absolute favoriet? Is dat dezelfde die ik heb, Sablikova en dan de rest er mogelijk achter? Of heeft nou, Beckert het voordeel dat voordeel dat ze als laatste mag? Nou, Beckert, uh, die heeft zeker ook de vorige keer... Die heeft natuurlijk een blessure gehad. Die gaat steeds beter schaatsen. Uh, die heeft ook de laatste wedstrijd laten zien... dat ze, dat ze eigenlijk wel de competitie en de strijd met uh, Sablikova aan kan. Uh, ze heeft alleen soms wel nodig om een, uh, een uh, tegenstands te hebben... en met name dan in de laatste ronde, dat ze nog extra kan versnellen. Nou ja, als je die versnellingen een beetje op tijd inzet, dan, uh, ja, dan kan het wel spannend worden. Dan kan het spannend worden. Uh, foppen de Haan en Tom Boot, hebben jullie een uitgesproken favoriet of is het gewoon dezelfde die we eigenlijk allemaal wel denken? Ja, ik denk één is, uh, de Sablikova, Twee is uh, Beckett en drie is Pechstein. Kijk, ja, ik, ik denk het ook, maar... De, Wie weet het nooit. Kijk, Beckett uh, reed de laatste rit. En ze staan toch vredig bij elkaar, uh, Pauline zei het al. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het afloopt. Want het was altijd zo, iedereen zei altijd, uh, Sablikova rijdt meestal als laatste... en kan zich dan zo verschrikkelijk goed focussen op die rondetijden van haar voorgangsters. Hè? Ja, nou ja goed, maar als ze, als ze zelf als eerste start, dan, dan rijdt ze ook hele sterke ja. ronde. Laatste ronde, dat je denkt, nou ja, ze blijft gewoon doorgaan. Dus uh, ja, ze is gewoon echt, uh, nou ja, een kei in die vijf kilometer. Dus uh, ja... En dat bewijst ook wel af, alle, alle vijf kilometer de laatste jaren. Dus ja, ze heeft die status. Dus uh, het is aan haar om het waar te maken de, deze dag. Maar hoe gaat het eigenlijk, Paulien? Uh, rij je op een eindtijd, op een schema? Of rij je gewoon en je ziet wel waar die tijd eindigt? Um, uh, de meesten zullen wel op schema rijden. En, uh, of de meesten dat wel een bepaalde tijd in gedachten hebben. Of meer een bepaalde rondetijden. En dan met name zo lang mogelijk vasthouden. Uh, en, en het verval niet te groot laten, laten worden. Um, ja. Het is alleen soms moeilijk als je niet echt een uh, goede vijf kilometer reisster bent om... Uh om dat in te schatten. En uh, ik was er niet altijd even goed in. Soms kun je helemaal kapot gaan op het ja, einde natuurlijk. Ja. Uh, Diana Valkenburg trouwens inmiddels gewoon op het ijs. Erbe is inmiddels ook weer naast Sebastian Timmerman komen zitten. Heren, hoe gaat het met Diana Valkenburg? Ja, ze ligt in ieder geval voor ten opzichte van uh, Evgenia Dimitrieva uit Rusland. Hij is een jarige tegenstandster. Uh, ze ligt volgens mij ook ietsje voor ten opzichte van de tussentijd... nu dan uh, van Brittany Schusslis, trouwens voor het eerst. Want in de eerste kilometer lag ze achter, maar nu na 1400 meter ligt Diana Valkenburg inmiddels ietsje voor ten opzichte van het schema van Schussler. Maar ja, die kwam uit op 7,24 en Valkenburg was drie weken geleden bij de hier in Ereveen 10 seconden sneller dan die uh, tijd. Dus het zou ook wel heel slecht zijn als ze niet sneller zou kunnen rijden dan die Brittany Schussler Erben. Ik vind Valkenburg normaal gesproken eigenlijk meer een 1500 meter 3 kilometer rijster. Ja, dat is ook. En gisteren heeft uh, natuurlijk die 3 kilometer reden en het einde dus... En ze eindigde de 3 kilometer met de 1.500, hè? Ja, maar eergens de 3 oh. kilometer. En die reed een slotronde van 36-3. En dat was natuurlijk helemaal niet goed. En wat we nu wel zien in de eerste vier ronden, dat Vandenburg echt gewoon heel rustig van, van, van, van start gaat. Ze redt allemaal rondjes 34. Dus ze heeft in ieder geval goed geluisterd naar haar coach. Dat ze niet te hard deze wedstrijd moet gaan beginnen. En die coach is Jack Ori, Want Diana Valkenburg rijdt voor de controlploeg. Nog steeds op zoek naar een opvolger voor die sponsor die ermee stopt. Uh, ja, na dit weekend, want na dit seizoen. En hier komt Diana Valkenburg aangereden. Na de 2200 meter, rond de tijd 34-1 nu weer 10 sneller dan in de vorige ronde. Sneller ook dan dat schema van Brittany Schussler, deze Diana Valkenburg... die voor Evgenia Dimitrieva langs gaat kruisen. Dimitrieva die trouwens drie weken geleden ook 7.14 reed... hier in Ereveen, net als Diana Valkenburg. Dus wat dat betreft heeft ze een goede tegenstandster... een tegenstandster waar uh, ze normaal gesproken goed aan gewaagd is. Maar bij Valkenburg hebben we in het verleden... in de laatste ronde ook wel eens gezien... dat ze ook helemaal kapot kan gaan op zo'n 5 kilometer. Ik kan me zelfs herinneren dat ze uit pure vermoeidheid... nog niet zo lang geleden wel eens gewoon viel op de kruising... op zo'n 5 kilometer race... Nog zes ronden heeft ze af te leggen. 34-3 in de afgelopen ronde. Ze heeft 2600 meter erop zitten. En ze is inmiddels 1,7 seconden sneller dan Brittany Schuster. Ja, ze rijdt nu wel rustig. Ze rijdt heel mooi eigenlijk wel. De eerste paar ronden zag je gewoon echt dat ze het echt op, op bewust heel rustig deed. En dan ging ze wel een beetje statisch rijden. Heel langzaam met die armen bewegen. Maar nu komt ze na die 3 kilometer toe. En vanaf die 3 kilometer, heb hebt het eerder gezegd vandaag. dan begint pas die 5-5-5 kilometer. Dus je moet zorgen dat je gewoon fris. Door die drie kilometer heen komt en het komt hoor. Als ze allemaal rondjes 34 gereden. Ze rijdt nu weer een rondje 34. En, en nu, moet ze die, nu moet ze dit uit gaan rijden tot aan het eind. Ja, dat gaat goed. Dat doet ze netjes tot nu toe, Diana Valkenburg. Deze 27-jarige Zuid-Hollandse komt uit Bergse Hoek en heeft geen last meer van Yevgenia Dimitrieva, die 21-jarige rusin. Die uh, Russisch kampioen is trouwens op de 3 kilometer. Dit is nog ietsje langer. Die Trieva ook begon aan die laatste twee kilometer van deze 5 kilometer. En daar komt uh, Diane Valkenburg weer aangereden. Reet deze afstand trouwens niet. Helemaal aan het begin van het seizoen bij de NK afstanden. 34-4 nu voor de ronde. Dat blijft allemaal stabiel. Dat blijft allemaal constant. Je ziet wel, Erben, in die bochten het wordt wat meer stappen dan echt goed die zijn waar ze afzetten. Ja, he? Vooral in de bochten kun je zien dat ze echt, echt stapt. Ze stapt er overheen. Waardoor je kunt zien dat de vermoeidheid toch wel een beetje toe begint te slaan. Maar ze houden tot nu toe die ronde tijden gewoon vlak. En dat is belangrijk. Maar als je dan kijkt naar die race, ja, dat zijn ook geen... Hele snelle rondetijden. Dus als ze niet zo hard rijdt is het ook makkelijker om de rondetijden vlak te houden. Want ze rijdt maar 3,8 seconden sneller bij de vorige doorkomst dan Brittany Schussler. Eens kijken wat het nu is na 3800 meter. 34,2. Netjes hoor. Nog steeds lager die 34. 5 seconden sneller daardoor. 5,3 seconden dan Brittany Schussler. Nu neemt ze grote happen uit de tussentijden van die Brittany Schussler. Gaat in ieder geval binnen die 7,20 wel eindig op deze manier. Dat moet je ook wel op zijn minst doen. Maar ze moet toch wel meer richting die 7 minuten en 15 seconden kunnen. Wil je een beetje een acceptabele tijd rijden. En een tijd rijden, die ze uh, drie weken geleden reed hier. Maar wat ik nu wel heel erg knap vind van haar. Er zit gewoon meer dynamiek in. Dus ze blijft beter bewegen. En wat je zag op die drie kilometer, Dat het heel erg houterig wordt. En nu blijft ze in ieder geval ritme rijden. Ze rijdt weer een rondje, 34 Dus ze kan het wel, hè. Ze kan wel gewoon een vlakke race rijden. Ze kan gewoon vlak rijden, want ze begon met een rondje 34 en, en ze rijdt nog steeds rondjes 34. Jacori geeft dat ook aan. Schreeuwt wat naar de toe, Terwijl we normaal gewend zijn dat Jacori met de handen in de zakken staat toe te kijken. Nu leunt hij weer rustig op de boarding. Alsof hij gewoon lekker staat te genieten van het zonnetje. Hij staat te genieten van het rijden van een van zijn pupillen van Diane Valkenburg. Zijn enige pupil op deze langste afstand bij de vrouwen de 5 kilometer. Daar komt Valkenburg weer aan. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. Weer een 34 laag of niet? Ja, ja inderdaad. 34-3, weer een rondetijd voor Diana Valkenburg. Nog één rondje te gaan op weg naar de tijd van Erbenau nou, zo nou, rond de 7, 15, 16. 7, 13 kan ze halen als ze gewoon weer een rondje 34 rijdt. En het ziet er heel anders uit dan die laatste ronde van die drie kilometer van een paar dagen geleden. Toen ging ze helemaal stuk, maar nu blijft ze rit houden. Ze blijft gewoon keurig die bochten door En dan is het geen eindtijd maar het is wel een keurige race. Dus ik denk dat ze echt blij mag zijn met de race. Hier komt Diana Valkenburg aan gereden, gaat de de tijd neerzetten. 7.14 hier drie weken geleden. En nu 7.13. 7.13. 61 is de tijd van Diane Valkenburg. Slotronde ook. 34.4. Nauwelijks de volg gehad in haar race. Kortom, goed gedaan. Yevgenia Dimitrieva. 7.23.02. Dat is de tweede tijd tot nu toe. 10 seconden achter Diane Valkenburg. Paulien van Deutekom. Tevreden over je ploegenootje? Ex-ploegenootje moet ik zeggen. Ja, heel tevreden. Ja. nee Ze rijdt hier een hele nette race. En een hele ja, vlakke race. En technisch vond ik hem ook, uh, kon ze hem nu ook gewoon de laatste ronde goed houden. En uh, wat Erwin ook zei, hè, dat, dat ze op een gegeven moment meer uh, de soepelheid kreeg. En uh, ja, dit is gewoon goed voor haar. Is ze ja. vooral ook gewoon precies geweten wat ze kan. Dat ze zich niet kapot heeft gereden. Want we hebben ook wel eens eerder gezien: zo'n ja. laatste ronde die dan helemaal in elkaar stuit. Ja, ja en, nou, ze is iets rustiger begonnen. Of rustig gezet. Nou, een vlakke race, dan heb je het gewoon, ja, of je hebt het netjes gedaan. En uh, ik denk ook voor Jaan is het nu ook gewoon goed, uh, omdat zij zich ook even meer. Meer toegericht heeft op de 1500 en de 3 en de kilometer. En uh, ja, ik, uh, het is een mooie race. Heren en dames, nu we toch bij het schaatsen zitten... moeten we het even hebben over de tijdwaarneming. Afgelopen week ineens een item uh, op Studio Sport... waaruit blijkt dat de tijdwaarneming niet helemaal zuiver is. Vooral als het om duizendsten gaat. Bomboot. Dat lijkt er een beetje op alsof je bij het basketbal dat de schok, schotklok niet goed loopt. Of dat uh, het verschil tussen twee en drie punten niet helemaal duidelijk is. Nou, eerst moet ik even zeggen dat was een goed onderzoek van NOS Want je moet het maar even doen natuurlijk. Ja, maar volgens mij is het heel makkelijk op te lossen. Dan ga je niet meer in duizendste, maar in honderdste seconden ja. gewoon werken. Nee, want want eerlijk gezegd, het kan toch niet? Nee, dat kan niet. Dus dan ga je in honderdste seconden. en als er dan geen verschil is, dan krijgen uh, ze dezelfde medaille. Ja, we de haan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ook, ook zo gewoon, Want in voetbal wordt natuurlijk uh, heel veel gesproken over elektronische ja, hulpmiddelen en dat maar, soort dingen. Maar dat vind ik heel wat anders. Kijk, als je, als je heel eenvoudig een cameraatje in de goal kan hangen op het, op, een, op het chip in de bal, om bij wijze van spreken, en je daarmee heel helder dingen voor ogen krijgt, dat is klaar. Maar hier is het allemaal al... ...denk ik minutieus uitgezocht. En, en dus is het ergens in een computer die iets nog niet helemaal goed kan of zo... ...dat dus zal ook tijd nodig hebben, maar als het, als het gaat om een duizend... ...dan is het anders of een bal, wel of niet zit Paulien, we hebben wel eens uh, hele grote ja, verschillen gezien in tijdwaarneming... ...en als je dan keek naar de, de, de video, dan zag je dat iemand anders won... Uh, ...een van de Nederlandse schatten. Het was dus een groot huis in het verleden, ja, Kuiper, ik weet het. Volgens mij Simon een keer ja, Simon in uh, Kelvrie of zo, het leek was dat op dat moment. Ja. Maar dat is ja, maar dat... extreem natuurlijk, ja. maar, maar, maar wist jij het? Hadden jullie wel een gevoel van het klopt allemaal niet helemaal? Nou ja, uh, ja op zo'n moment is het gewoon duidelijk. Dus dan denk je, ja, hier klopt iets niet natuurlijk. En uh, als het gewoon goed nagemeten wordt en het klopt... Ja, je bent duister, dat voelen wij ook niet, dat zien wij ook niet. Dus daar ben je niet mee bezig. Maar als het, uh, ja, als het niet klopt, dan kan, kan er natuurlijk ook geen consequenties aan, uh, aan verbonden worden. Dus... Dan moet gewoon de selectieprocedure of inderdaad de prijzen en de winst moet gewoon gekeken worden naar de honderdste. Ja, want dat kan het verschil ja. betekenen tussen een gouden en een zilveren medaille. Ja. Of plaatsing of geen plaatsing ja. voor een toernooi. Ja, dat is nogal essentieel. En zeker als het, dan, als het dan niet eerlijk zou kunnen zijn. Ja, maar een honderdste, wat maakt het uit? Ik... Kijk, als je de andere kant op gaat, een tienduizendste of een honderdduizendste... dan zien we eigenlijk de belachelijkheid daarvan in natuurlijk. Er zijn zulke minimale verschillen ja. uiteindelijk. Daar hoort het niet meer om te gaan. Maar goed, we gaan eens even kijken. Jorien Voorhuizen inmiddels op het ijs. Wat is het? Nog negen rondjes te rijden, Sebas. Op de 1400 meter inderdaad kwam ze net langs na 2 minuten en 25 honderdste van een seconde. Want er wordt uh, op deze 5 kilometer uh, in principe in honderdste gerekend. Tenzij twee rijders dezelfde tijd hebben qua honderdste. Dan wordt gegrepen naar de duizendste van een uh, seconde. Maar bij de 5 kilometer gebeurt dat wat minder vaak dan bijvoorbeeld de 500 meter die we morgen rijden. En dan uh, komen echt die duizendste weer om de hoek kijken. Nu kijken we vooral naar Jorien Voorhuis, de dame van TVM, 27 jaar. Die ligt voorlicht op opzichte van haar opponenten. Die komt uit Duitsland en luistert naar de naam Bente Kraus. 34-1 voor Voorhuis, 34-0 voor Bente Kraus. Die haar debuut maakt op de weken afstanden. In, uh, dit, uh, hier in het uh, volle T-Half. Ze zijn allebei sneller dan Diana Valkenburg was. Ruim 4 seconden allebei. Maar je ziet wel, Erben, bij deze dames de rondetijden oplopen. Ja, jullie voorzitter. Een heel ander schema dan dat uh, Diana Valkenburg had weer. Diana Volkenburg reed hem helemaal vlak. Uh, Jorie Voorhuis begon de eerste ronde heel enthousiast met een rondje 32-3. Hij rijdt tot op heden nog steeds iedere ronde sneller. Maar ze komt nu weer door in een ronde van 33-8. Hij blijft de rondjes 33 rijden. Dus kan hem wel vlak houden nu. Ze heeft weer versneld inderdaad in de afgelopen ronde. Want ze had even die 34er ja. in de ronde daarvoor erbij. Dus ze is weer terug in de 33ers. En dat is netjes van Jurien Voorhuis die ook de 5 kilometer reed drie weken geleden. Aardige vergelijking. 17,92 reed ze toen hier in Heerenveen. Ze heeft wel eens binnen de 7 minuten gereden. Want 6,59 is haar persoonlijk record. Maar ja, dat is een Calgary tijd. Ja. Dat mag je niet vergelijken met Heerenveen. Zo op zo'n mooie zaterdagse lentedag. Hier komt Yuri Voorhuis weer aan. Ze heeft de Duitse nu wel definitief, denk ik, achter de gelaten, want ze spakt een seconde ten opzichte van Bente Kraus in deze ronde. 34 rond met nog 6 ronden te gaan, 3,42, 32, betekent dat de voorsprong op Diana Valkenburg 5 seconden en 21 honderdste is. Dat is een behoorlijke voorsprong, maar de manier waarop Juridum rijdt, en dan begint het eigenlijk pas na de drie kilometer. Nu rijdt ze richting die drie kilometer. Nu zal ze wel weer een rondje 34 rijden, maar gaan we kijken... Of die rondetijden zo meteen omhoog gaan lopen. Want dan, dan kan het wel heel erg snel gaan. Want ook Jorien Voorhuis is wel een schaatster die helemaal kapot kan gaan op zo'n 5 kilometer. Ze reed hem twee keer eerder op de wekenafstanden. 4 in de trein nu trouwens voor de ronde. Dus ze levert wel iets in. Maar het is een tiende van een seconde. Ze reed hem twee keer eerder. In Vancouver werd ze tiende op de 5 kilometer. En in Insel in 2011 eigenlijk dus op de negende plaats. Vorig seizoen dus bij de weken afstand op deze 5 kilometer. Jorien Voorhuis, je ziet ook wel aan de Stel aan de manier van rijden en als je ze nu en dan even via de monitoren in het aangezicht kunt kijken van Voorhuis. Dat het uh, wat moeilijker begint te worden. Die drie kilometer grens is gepasseerd. Ze is op weg naar de 3400 meter. Kijken wat er nu voor rondetijd uit uh, de bus komt zetten. 344. Ze verliest drie tiende van de ronde ten opzichte van de ronde hiervoor. Dezelfde rondetijd die Valkenburg had in deze fase. Ze heeft een buffer opgebouwd van 5 seconden en 43 honderdste ten opzichte van Diana Valkenburg. En dat is een behoorlijke buffer hoor. Dat is een behoorlijke buffer want ze moet maar vier. Vier rondjes rijden, maar als ze dan zometeen stuk gaat, dan kan het ook wel heel erg hard gaan, maar het ziet er tot op heden nog redelijk uit. Het ziet er goed uit eigenlijk om heel eerder te zijn, want ze houdt het lichaam mooi vlak en ze kan het ritme nog net een klein beetje vasthouden. Je ziet dat het moeilijk gaat, ze komt de bocht uit en dan probeert ze het armpje nog even dat ritme een beetje omhoog te houden. Dus daarom gebruikt ze het armpje. Nu komt er weer een ronde tijd. en ja, nu gaat het 34 toch wel omhoog. 34-9 en dan zie je dat het nu echt moeilijk gaat door die binnenbocht heen. Je het kon... wordt stappen, het wordt stappen, het wordt stappen. Het gaat recht het eind op en je ziet het. Het houdt, dan houdt het handje vlak. Een kleintje erboven zelf. Een kleintje erboven. Want je moet dit tempo nu gewoon vasthouden. Nu uh, moet ze het uh, verval niet te groot laten worden. Het stappen nu door uh, de buitenbocht heen. Die benen raken natuurlijk verzuurd en verzuurd en verder verzuurd. En dan moet je er maar doorheen uh, weten te schaatsen, weten te rijden. Armen op de rug, op de ijsbaan die verder uh, wit en wit uh, uitslaat. Komt hier Jorien Vooras over de streep. 4200 meter. We hebben daarom het nieuws van 5 uur iets uitgesteld. 36-0 nu voor de rol. Ja, dan gaat het hard. Dan leven je heel veel ja. tijd in. En ze heeft nog maar 2 seconden en negentiende van een seconde voorsprong op dat schema van Valkenburg. Maar op die kruising hebben oei, oei, oei. Dit is knokken, dit is knokken, dit is afzien. Ja, ze valt nu echt helemaal stil. En dan kun je in het begin, die eerste ronde, kun je wel een rondje 32 rijden. Dan kun je denken van, hé, hier pak ik een seconde. Maar dat leven je aan het eind dubbel en dwars erin. Als je nu kijkt wat het voorsprong nog is op het schema van, van, van de jaren Valkenburg. En ze moest zo nog één rondje rijden. Dus ze kan nog. Nog één nog rondje rijden. Kijken wat die rondtijd wordt. Die rondtijd wordt 36.7. En nu heeft ze nog maar 16e voorsprong op het schema van Votenburg. En Votenburg reed een slotronde van 34.4. Dus gaat uh, Jorien Voorhuis niet de snelste tijd rijden, maar uh, langzamer rijden. Dan Diana Valkenburg. Want ik zie dat haar niet meer goed maken. In de laatste ronde van de 5 kilometer. Hoe het publiek ook haar aanmoedigt natuurlijk. Deze 27-jarige dame uit Hengelo. Die misschien wel haar laatste race heeft gereden. Nu dadelijk voor de TVM ploeg. Want ik weet nog niet of zij gaat blijven bij het Keurkoers van Gerard oh, oh, oh. Kemkes. Hier komt ze aan. De tijd van Valkenburg, die 13. zit er inderdaad niet in. Gegokt en verloren. De aanval gekozen. Maar ze uh, verliest het van Valkenburg. 7.16.21 met een slotronde van 7. 31,6 seconden. Bente Kruijs rijdt de derde tijd voorlopig. Zo hebben we drie ritten gehad.